L'amour, u vindt mij brutaal. Ach, je bent een vrouw. Ik vond uw adres direct. De gids vermeldt maar één, l'amour. Maar waarom kom je? U stemde schuldig. Mijn taak is afgelopen. <laughs> u gelooft het zelf niet. Mijn taak is afgelopen, begrijp je? Afgelopen, voorgoed. Je had hier nooit moeten komen. Ik wil rust, versta je? Ik wil rust. Dat wil ik ook. Maar kind, wat wil je? En je gedrag? Er moet over mij veel gesproken zijn. Ik bedoel, in, in het beraad. De jury zegt u het toch? Over jou is veel gesproken. Men heeft gezegd, die meid, die meid, die is de schuld. De oorzaak. En dat is ook zo. Misschien. U twijfelt. Ik ben een mens. Niet meer, niet minder. Je wist... Ik wist dat hij een vrouw had, ja. Een vrouw van wie hij hield... Ik wist ook dat ze ziek was al lange tijd. Ik wist ook dat ik iemand kwetste. Hermine, u weet wel wie ik bedoel. Ik wist dat ik door de publieke opinie ben vermoord. Terecht. Ik ben geen kind meer. Ik heb alles overdacht, soms nachtenlang. Het is een weegschaal die niet doorsloeg. Je bent geen kind meer. Dat maakt het erger. Liefde, ach. Nee, nee, nee, ik spot niet. Er is altijd wel iemand die je wat te drinken aanbiedt. Maar zelden iemand die je wat te eten geeft. Maar je weigerde... Moe... Pardon? Er zijn moeilijkheden genoeg. Naar bed gaan met iemand van wie je houdt geeft al problemen. Met iemand van wie je niet houdt weer andere. Met niemand naar bed gaan brengt nog ergere problemen, wist u dat? Maar je weigerde Fernando twee dagen voor de moord. Gaf dat de doorslag? Ach, vrouwen. De vrouwen in de jury. De reconstructie is een lang verhaal. Een inspecteur van moordzaken wordt naar een dorp geroepen en doet zijn plicht. De jury luisterde vier dagen lang geduldig de rechter was zeer punctueel. Inspecteur, u werd in kennis gesteld de 9 juli. De 9 juli. De brief, anoniem verzonden uit Parijs, gedateerd de 8 juli en op die dag ontvangen op de politiepost daar in Arpagon. Het stuk is u bekend. Geen vingerafdrukken zijn gevonden anders dan van de twee politiemannen van het bureau aldaar. Twee schriftkundigen hebben geen overeenkomst kunnen constateren dat overeenstemming kon hebben met de hand van Fernando zelf, Madame Lefebvre, de verpleegster of het meisje Germaine. Geen aanwijzing wat de brief betreft. Wel sporen van de juistheid gevonden in het lichaam. De dodelijke hoeveelheid van het vergif liet geen twijfel over. Ongeveer vijf keer de dosis van het maximale. Ik ging eerst naar de dokter. U op mijn bureau te komen, dokter. Ik weet ook niet of u het druk hebt. Ik verzorg mijn bloemen, zoals u ziet. Ja, ja. Patiënten doe ik smiddags. De ochtend is voor mij. Ik ben niet meer zo jong om geen liefhebberijen meer te hebben. Ik zie het, ja. Nou, oh, u hebt mooie exemplaren. Het zal wel jaren duren hier u zover bent. Ja, alles duurt jaren, inspecteur. Uh, u komt voor u? Fernando is gearresteerd. Heeft hij een advocaat? Ja, well, met Pascal. Sinds twee uur. Ja, een vriend van mij. We spreken al ik dikwijls. Ook over de moord, dokter? Was daar dan tijd voor? Bent u er zeker van? Gelooft u aan zelfmoord, dokter? Oh, de... Gelooft u daaraan? Nee. Nee, ze heeft er met mij over gesproken. Tenminste, in de zin van. Uh... Ja, als iemand dat wil doen, verraadt zij zich dan? Ik denk van niet. Dat dacht ik ook. Ik was met medicijnen zeer voorzichtig. Dat blijkt van niet, dokter. Met Fernando heb ik zorgvuldig besproken dat hij het laatste recept onder eigen beheer moest nemen. Bovendien heb ik de verpleegster opdracht gegeven te noteren wanneer het werd gebruikt. Heeft ze dat ook gedaan? Ja, ik heb het lesje met de aantekeningen bewaard. Ik uh, meende Van Ando wel zo te kennen. Was hij een vriend? Uh, nee. Nee. Uh, ik heb met het laatste medicijn gewacht tot uitstel niet meer mogelijk was. Maar ik ken dat ziekte wel volkomen natuurlijk. En bovendien was het in overleg met de internist uit Etan, die één keer een consult is geweest. Zeer zorgvuldig. Wel eens, schreef tien tabletten voor. De verpleegster die drie dagen later in dienst kwam, heb ik nog extra gewaarschuwd. Zorgvuldig. En toen acht tabletten waren gebruikt, ik denk na een dag of tien, en er nog twee over waren, heb ik een nieuw recept geschreven. Weer tien tabletten. En die werden afgehaald. Dat hm. moet ik eigenlijk altijd bevestigen. En dat flesje raakte zoek. Ik weet nog dat Fernando haast er op een avond binnenkwam en mij een nieuw recept vroeg. Wel, het bleek dringend noodzakelijk te zijn. Ik heb zelf de apotheker opgebeld met het verzoek om nog te helpen. U vond dat niet vreemd? Oh, zoiets gebeurt. Noem het een nalatigheid. Ik, ik heb er niet meer naar gevraagd. Een nalatigheid die de dood veroorzaakt heeft? Waarschijnlijk, ja. U hebt de zieke die avond niet gezien? Die avond niet, nee. U kent het ziektebeeld? Voorkomen. Uh -huh. De zieke. Hoe lang had ze nog te leven, dokter? Dat kan niemand bepalen. Bij benadering? U vraagt mij wat ik denk. Uw ondervinding? Een week, een maand, half jaar is mogelijk. Half jaar? Zei ik dat? Wel, dat moet ik zeggen. Dat niemand dat weet. Ik, ik kan wel termen gebruiken die u niet zou begrijpen... U wilt mij dingen laten zeggen. U bezocht de zieke dikwijls? Ja, bijna elke dag. Maar die dag niet? Nee, die dag niet. Toevallig? Natuurlijk, ik werd geroepen. Maar ik kwam te laat. Dood was al ingetreden. Hoe lang? Een paar minuten. Misschien een kwartier. Wie riep u? De schoonzuster van Fernando. Het viel me op namelijk. Hoe, hoe, hoe zelfverzekerd... Uh, nou ja. Iedereen geeft op zijn of haar manier. Elk van ons wist dat het zou kapuren. In een situatie als deze is dat makkelijk te voorspellen. U vond niets vreemds. Ja, dat verbaasde mij een beetje. Ik had het niet verwacht, tenminste niet zo spoedig. Maar de verpleegster verzekerde mij dat het medicijn nog niet was ingenomen. Juist daarom. Maar die dingen komen voor. Je zou kunnen zeggen gelukkig. De stemming was, was gedrukt. Ja, gedrukt, maar niet verdrietig. Stelt u zich voor... In de overlijdensakte staat verval van krachten... Ja, dat, dat zou elke dokter hebben gedaan. Maar wie denkt dan aan, aan moord? Maar. Zegt u het gerust? Ja, in dit geval. Ja, het is moeilijk aan te nemen. Wat doet u dat? Wat wist u, dokter? U. U meet uit, uit gesprekken, uit details. U wilt graag alles weten, dat is volkomen begrijpelijk, maar ik, ik ben toch bang dat. U hoeft niet bang te zijn. Een zieke praat met haar dokter, een erge zieke. Vertelt u het? Jij mag alles eten wat je wilt. Er is dus geen verbod meer. Een slecht teken. De beste dokter vergist zich ook wel eens. Ik weet. Of houdt u mij voor dom? Een zieke heeft veel tijd om na te denken. Oh, niet over mezelf. Ik denk over mijn man. Wat moet een man alleen? Het zijn uw eigen woorden, dokter. Mijn man is nog te jong voor orchideeën. Het huis. Ik heb een goede tijd gekend. Mijn man is goed. Hij doet zijn best. Zijn werk boeit hem zeer. Het huis waar wij gelukkig waren. Zal zo alleen zijn. Net als hij. U vindt het toch niet erg dat ik u lastig val? Oh, nee, natuurlijk niet. En dat ik aan hem denk. De toekomst is er nu eenmaal. Voor mij. Maar ook voor hem. Ik heb vroeger gelachen om mijn zuster. Oh, ze helpt me goed. Ze spant zich in waar ze maar kan. Toen... Toen ik met Fernando trouwde, was ze verliefd op hem. U ziet, ik lach er nog om. Wat doe je tegen de liefde? Ik denk nu verder. Begrijpt u? Mm -hmm. Ik luister. Het zijn dingen waar je met niemand over kan praten. Ik heb geen eigen wil. Niet meer. Vrouwen zijn rare schepsels, dokter. Ik gun mijn zuster alles. Ze heeft zo lang gewacht. God spijst de vogels. Maar ze moeten er wel voor vliegen. Ben ik wat moeilijk, dokter? Moeilijkheden zijn er dan eenmaal. Hè? Ze zijn niet altijd op te lossen. Voor ons. Voor mannen gemakkelijker. Men zegt wel eens dat mannen zijn... wat hun moeders van hen hebben gemaakt. Ik geloof dat niet. Een man wordt door zijn vrouw gemaakt, als ze echt van hem houdt. Liefde keert steeds terug, andere dingen weer niet, afgeschoten pijl, voorbije tijd, gemiste kans, en zeker, een gesproken woord, Was in slaap gevallen. Interessant. Ik ben politieman. Op weg hierheen speelde ik met vijf verdachten: Fernando, die is gearresteerd. Zijn schoonzuster, niet uitgeschakeld. De verpleegster, wegens. Ja, dat doet er nog niet toe. Zijn maîtresse en u. Nu nog maar vier. Maar een dokter kan de dood. Ik ben wel openlijk. De, dat meisje. Germaine, uit Etan. Ze was op zijn kantoor. Fernandez heeft het meisje direct in huis genomen. Dat was een fout. Ik heb hem daarop ook gewezen. U? Natuurlijk. Het hele dorp sprak erover. Alleen hij zelf, hij hoorde dat niet. Hoe een man zo naïef kan zijn. Ik U noemt het naïef? De telefoon. Ja. Hallo? Hoor. Dat heb je goed geraden Het meisje is hier ja Al meer dan een uur We hebben de tijd voor praat Mijn neef de slager uit Arpagon. Hij is nieuwsgierig Het heeft allemaal geen zin meer Toch ben ik blij dat ik gekomen ben Lucht het je op U bent vriendelijk Dat zijn er weinig meer voor je en begrip is moeilijk op te brengen. De hoogste troefkaart is de dood. En die is uitgespeeld. Maar u twijfelde. Dat doe ik nog. Ik had geen keus. Vijf dagen had ik hem niet gezien. Geen bericht, geen telefoontje. Ik liet niets van me horen. Ik ging ook niet naar de begrafenis. Ik was die dag alleen op het kantoor. De fabriek was gesloten. Ik kon niet anders. Ik wist dat er over me werd gepraat. Het personeel leek vijandig. En ik nam niemand in vertrouwen. De uren kropen voorbij. Het werd me duidelijk dat mijn positie onhoudbaar was geworden. Je drinkt jezelf een dialoog op. Heel anders dan de werkelijkheid. Mijn schoonzuster is vertrokken. Oh. Ze heeft geen woord gezegd. Geen afscheid. Niets. God. Wat is er? Ik, ik had je niet binnen horen komen. Ik vraag je één ding, Germaine. Ga me mee. De muren komen me af. Het huis is groot genoeg. Je krijgt een eigen kamer. Zijn stem klonk dof. Tragisch. Het was of alles buiten mij omgebeurde. Ik moest hem helpen. Ik had de sleutel. Op weg naar het huis sprak de duivel een boordje mee. Je moet zorgen te krijgen wat je graag wilt hebben. En anders moet je genoegen nemen met wat je krijgt. Er was moed voor nodig. Moedig zijn betekent dat niemand kan zien hoe bang je bent. Ik was bang. In de gang stond een koffer, groen leer. Toen zij de kamer uitkwam wist ik dat zij de verpleegster was. We zeiden elkaar niet goeiedag, een knik je meer niet. Ze nog een bruin mantelpakje. Zag er goed uit. Ze liet me passeren en bleef bij de koffer staan. de wat vreemde situatie viel me pas later op. Een taxi bracht er weg of het station vlakbij was. Op tafel in de huiskamer lagen een paar vergeten handschoenen. Nieuwe. Een bruin soepelier. Was ze geschrokken? Haastig vertrekkelijk meer een vlucht. U weet wat er in de rechtszaal is gebeurd? Stunt van de advocaat. Die 15.000 francs die minnaar heeft gegeven. Een handigheid, een uitstel, nieuwe getuigen. Het bracht niets op. Het geld kwam niet van een bank. Veel mensen spraken thuis. Goed, er is geen bewijs. Toch laat het me niet los. Het is ter degen onderzocht. Door de politie, door de rechter. Wat wil je dan? Ik, ik, ik wil die bar bezoeken. Dat heb ik, ik al gedaan. Dus... Wij hebben blijkbaar dezelfde gedachten. Maar het heeft geen zin. Niet meer. Maar ik ben niet laf. Je beschuldigt mij. Heeft u die man gesproken? Gunu, Een gewezen kelder. Gesproken niet. Hij is geen partij voor mij. Ik ben geen held. U stemde schuldig. Gelooft u werkelijk dat... Ik ben een kleine man, zonder groot doel. Het ja en nee zijn de kortste woorden die het makkelijkst uit te spreken zijn. Ik ben de oorzaak dat Fernando... Begrijpt u dat nou niet? Ik ben de oorzaak. Ik moet er verder mee leven. Je ik was moet drie wel... weken in dat huis. Noem dat een fout, ja. Of erger nog. Zijn schoonzuster kwam terug op zijn verzoek. Misschien speelde de dokter hierin een rol. Dat denk ik. Wacht eens, hè. Als Fernando. Ach, nee, nee, nee. nee. Ik praat onzin. Wat verbeelden wij ons? De politie, de rechter, de jury, na lang beraad. U wilde zeggen, als hij zijn vrouw niet heeft vergiftigd, wie blijven over? Twee vrouwen. Zijn schoonzuster Hermine en de verpleegster. Jij durft. Je beschuldigt. Ik ben een mens. Niet meer en niet minder. Geen beest. Mensen willen altijd ergens heen. Beesten zijn er alleen maar. Wil je naar me luisteren? Nee. Vandaag is vandaag. Nu is nu. Gisteren is voorbij. Morgen bestaat nog niet. Elk doel is belachelijk. Een tijdelijke zaak. U sust uzelf in slaap. De jury stemde voor het laatst. Ik was doodmoe. Ik stond voor een gesloten raam. De wereld buiten mocht geen woord verstaan. Een jury is geheim. Op straat raast het verkeer. Alles had haast. Reclame op alles wat beweegt flitst je voorbij. Nergens een woord dat oproept tot normaal besef. Ik stemde schuldig. Ik ben geen heilige. Wat ben je? Wat doe ik eigenlijk? Wat doe ik tegen de dood? De overlevenden hebben altijd gelijk. De anonieme brief kwam uit Parijs, bewezen, nogmaals bewezen, Parijs, waar de verpleegster terug was om er ander werk te doen, een nieuwe zieke, altijd een ernstige de verpleegster niet, een dure grap. De verpleegster die een vriend heeft, een kelner die een bar opent van haar geld, 15.000 frank in huis verstopt. Och, wat doe ik, ik bekritiseer een ander. Fernando was van mij. Ik bleef drie weken in dat huis nadat zij was gestorven. Men behandelde hem met medelijden. Ik was de femme fataal. Dit werd zonder een enkel woord gezegd. In een winkel, over de toonbank, op straat, in het voorbijgaan. Ons gesprek, dat kwam. Dat komen moest ook bijna zonder woorden. Ik heb een schoonzuster geschreven. Ja, dat begreep ik al. Je ziet toch dat het zo niet gaat. Germaine. Over enige ik tijd. We gaan niet naar kantoor terug. Ga een weekje naar Parijs. Kop wat kleren. Ik heb een hotel besproken. Hier. Hier is geld. Zoveel? Je ziet maar. De derde juni ging ik weg. De trein van tien over negen. De derde jullie kwam dat mens, Hermine. Ik, ik moet hier even blijven staan. Ik moet denken. Hij gaf me veel geld, te veel. Het leek een afkoopsom. Dat is belachelijk. Ik had toch zo'n belofte. Ik bleef op mijn kamer, lag een uur op het bed. Hermine was in dat huis. Ik hoorde de stem. Ik ben, Ik ben twintig jaar ouder, meisje. Jij speelt de rol van minnares. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een vrouw van mijn leeftijd is meer dan dat. Ik ben, Ik ben niet alleen, alleen de schoonzuster, schoonzuster van meneer Fernando. Van van van Ik ben ook Ik ben zijn moeder, zijn, zijn zuster, zijn vriendin. Misschien ook... Oh. Ze vertelde een leugen. Maar deed het voorkomen... Ben ik een ezel? Zo'n stuk tragiek op vier poten. Wat heb ik voor gedachten? Ik ben gek. Ik ben uit op winst. Is winst een ondeugd? Is het niet zo dat werkelijk verlieslijnen een veel groter ondeugd is? Tenmin, oneindig eenvoudig en oneindig ingewikkeld kan de waarheid zijn. Niemand heeft de moord gezien. Niemand de moordenaar of moordenares. Niemand de plaats van de misdaad. En toch is Fernando... Zie ik de dingen goed in proportie. De brief, die is verzonden. Verzonden uit Parijs, de 8e juli. De brief zelf met letters uit de krant geknipt. Parijse krant. De enveloppen schreven. Het poststempel van het zesde arrondissement. De wijk waar Heming woont. rue de l'université. De straat hier vlak achter. Maar zij was die dag in haar pargon. Haar gangen kloppen tot op de minuut. Haar alibi was angstig perfect. De brief. De bom die de oorzaak is geweest dat Fernande God, maar waarom zou hij mee? Zij was in hersteld, ik was weggestuurd. Zij had opnieuw de kans, de macht. Ik ben twintig jaar ouder meisje. Jij speelt de rol, de rol van minaris. Ik ben meer dan dat. Ik ben ook zijn moeder, zijn zuster, zijn vriendin. Misschien ook zijn vrouw. Geweldig, als je zo sterk staat tegenover de rechter. De hele wereld. Een burcht van metaal. Meneer de, Meneer de rechter. rechter, waarom, waarom zou ik? Zo? En ik? De achtste juli. Ik was in mijn hotel, de noorden van de scène, dat wel. Maar men kan aan alles denken. Meneer de rechter... ...zou ik met een schaar de drukletters uit een krant knippen... ...om te vermelden dat het lijk van zijn vrouw tien tabletten morfine bevatte. Waarom zou ik dat doen? Ik had toch zijn belofte? Zijn geld? Ik had zijn leven in mijn handen. Ik heb geen alibi dat zo perfect is. Ik lag die halve dag in bed. Ik vocht de sleutel, zeker? Ik moest nog eten. De brief... Anoniem en grondig gecamoufleerd was een meesterlijke braakneming. is toch niet op mijn weg? De rechter vond de brief een bijzaak, die alleen voor het motief kon dienen. Een motief. Had de verpleegster dat? Had zij het geld gestolen? Zocht zij een afleidingsmanoeuvre? Dan wist ze dat de moord begaan was. Dan had ze iets gezien. Of eigenlijk nog, het zelf gedaan. De zieke had gevraagd om de notaris. Zij wist ervan. Had zelfs de boodschap gebracht. De notaris kwam te laat. Had het onverwachte niet verwacht. In de straat hierachter woonde ze. Hermine, Boven een antiquariaat. U zoekt het adres? hè? Huh? Ik herkende u. Ik herkende u direct. Dat meisje. Het overvalt me even. U was zeker... Ik heb u gezien bij het proces. Zo doen we. Ze is niet meer thuis als u haar zoekt. Een paar dagen geleden is ze vertrokken. Dat weet ik. Ze is nu in mijn plaats. Ah. <hums> dat had ik niet verwacht. Ik woonde jaren met haar samen. Een toeval dat ik u ontmoet... Ontmoet had u mij toch, u zocht het adres. Ik, eh, ik stond in de straat hierachter. Mijn auto's... Kom maar. Ik ja, ben altijd mijn sleutels kwijt. Hier. Ja. Niemand hoort ons hier. Die vogels zijn van haar. Van Hermine? Ik heb gezegd dat ik ze niet wil verzorgen. Een buurvrouw heeft het een tijdje gedaan. De tijd dat u ook weg was. <laughs> ik heb het geprobeerd. Zij was uw vriendin. We hadden elkaar nodig. De eenzaamheid oplossen. Eenzaamheid kan je alleen als een minst beschouwen als je zo jong bent als u. Ik voel anders niet. Ik geloof wel dat ik weet wat je voelt, maar dat verandert snel. Mag ik je zeggen? Je hebt een goed figuur. Een goed figuur is een wapen. Ik, ik hoop niet dat u me kwalijk neemt. Ik... Waarom aan te kloppen als je al binnen bent? Wat wil je weten van Hermine? Hm? Doet het nog iets toe? Dat zegt iedereen. Wie is iedereen? Een periode is voorbij. De licht aan het achtersteven van het schip verlichtte de weg die is afgelegd. Jij bent aan piekeren. Woonde u lang met haar samen? <laughs> Jij bent een doorzetter. Hermine was mijn vriendin. Was? Goed opgemerkt. Aan ieder huwelijk komt een einde. Ik begrijp u niet. Zij was toch verliefd op... Op een... huiswagen, een grill. Neem een kind iets af en het gaat huilen. Als dat niet helpt, dan kan er van alles gebeuren. wraak, gemeenheid... en zelfs moord... U zegt dat zomaar. Nou, dat wil je toch graag horen. Hè? Ik heb van alles in mijn hoofd gehaald. Ik geloof niet in zijn schuld. Het kan niet. De brief die is geschreven uit Parijs. En zelfs uit deze buurt. Dacht je dat ik zo stom zou zijn? Hm? Waarom? Broek je? Nee. Ik als een schoorsteen. Het verdooft. Tenminste deze... Dat betekende heel wat voor mij. Wat denk je dan? Hm. Gewerkt heeft ze nooit. Dat was mijn afdeling. Een vrouw hoort thuis. Hm. Zij kookte en heel goed. Met liefde. Liefde, dat moeilijk uit te spreken woord. En de jaloezie opkweken hoort daarbij. Zo handig als haar handen waren, was ook haar brein. Ik moest jaloers worden gemaakt. Ofschoon ik wist dat het comedie was, heel zeker wist raakte het toch mijn ziel. Die bezit ik ook. Toen er een kans kwam, en die komt altijd, deed ik hetzelfde. <laughs> ik ging er met een man van door. Leugen. Dat is toch immers uit, zoals ieder huwelijk een keer van loopt. U vertelt me dingen. Dat wil Wat ik geloven, ja. Ik koester geen haatgevoelens zoals de meesten doen. Ik wring geen handen. Ik heb een sterke natuur, heel anders dan Hermine. De eenzaamheid maakt haar kapot. Misschien is het al zo ver. Zie je die vogel daar? Die in dat hoekje naast het voer? Ze zal er pas van eten als het donker wordt. Die witte parkiet. Ja, kom eens kijken. Hm? Kijk. Daar zit ze. Prachtig wit. De gele snavel. Hoe elegant. Het kopje, de koelzwarte oogjes. Elke beweging is vernuft. Niet op het doek te brengen, zo beeldschoon. En toch zit ze alleen. De tien anderen zijn van verkeerd allooi... en laten haar vallen. Een misgreep van de natuur van God misschien. Haar wezen is te zacht... om kwaad te kunnen doen. Denkt u dat? Ik weet wat jij denkt. Hermine is onschuldig. Ik heb toch niets gezegd? <laughs> Noem het mijn intelligentie, meisje. U kunt toch wel begrijpen... dat ik me in bochten breng? volkomen. Hoor je ze leven maken. Zie je hun agitatie? Kijk, die wetten doet niet mee, in niets. Het lijkt zelfs of ze niets ziet, niets hoort. Dat is maar schijn. Ze hoort en ziet alles, zelfs te veel. En misschien is dat het geheim. Een geheim waar een scherpzinnig politieman geen raad mee weet. Het 10 juli. Ik zat hier een moment, dezelfde plaats waar ik nu zit. Ging de bel. Dan nogal voor veiligheid? Ik woon alleen, inspecteur. Ja. Ik zie het naamplaatje van madame Lefebvre zit nog op de deur. Mijn vriendin woont een tijdje in Arpagon. Voor Voorgoed, heeft ze mij gezegd. Mogelijk. Komt u binnen. U kent haar heel goed, denk ik zo. Dat is wel zeker. Heb je nog contact met haar gehad, gisteren, vandaag? Nee. Heeft de krant gelezen? Natuurlijk. Ja, toen de zuster van madame Felbe was gestorven, is zij weer drie weken hier in huis geweest. Wat zijn verklaring voor een zo'n snelle terugkeer? Geen enkele. We spraken weinig. Hm. Maar Zwaken verzocht haar weer terug te komen. Weet u daarvan? Zeker. Hoe reageerde zij erop? Een triomf, dacht ik. U liet haar gaan? Ik bedoel... Ik was opgelucht. Hoezo? De toestand was onhoudbaar. Vroeger kon ik haar troosten. De laatste tijd niet meer. Aan alles komt een eind, inspecteur. Ook aan vriendschap. Een verhouding. Denkt u dat zij een... Uh, een liefde, ik bedoel... voor een man, in dit geval voor haar zwager... op zou kunnen brengen? Dat denk ik niet, inspecteur. En toch gaat zij terug, ondanks... Ondanks het meisje dat hij in huis nam. En heeft zij u ook niets gezegd. Geen enkele verklaring en geen enkel woord. Er is een moord gebeurd. Dat, dat heb ik gelezen. U kunt mij niet zeggen? Niets, inspecteur. Ik heb het begrepen. Als u een scherpzinnig politieman zo kunt afschepen, wat moet ik dan? Proberen een nieuw leven te beginnen... Dat moet ik ook. Hermine probeerde het ook. En weer, en weer. Dat is mislukt. Ze hebt geen steun. Ik heb met dat te doen. Meer dan je denkt. Toen het verraad gebeurde, ik doe op die brief, was Hermine in Arpagon. De inspecteur gebood mij in dezelfde envelop te schrijven. Het voorbeeld lag voor me op tafel. Ik deed het. Hm, we zijn heel ver op dat gebied. Ik hoefde ook niet bang te zijn. Ik deed het met mijn eigen pen. Ik heb me altijd en helemaal aan haar gegeven... maar in één seconde kan alles weg hebben... alles een andere bending nemen. Ik zou er een fortuin voor over hebben... als ik kon weten wat er in die ene seconde gebeurde. Dan maak je jezelf wat wijs. Elk bepaald moment is ergens een begin van. Ik kijk naar je gezicht. Moet ik je steeds raad blijven geven... begin een nieuw leven. Ik wil de waarheid. Die heb ik je gezegd. Ik zou zo dom niet zijn... Ik was de 8e juli in Parijs, hier in mijn eigen huis. Jij was in je hotel op dezelfde tijd, ten noorden van de Seine. En de verpleegster had die dag dienst in de kliniek in het noorden van de stad. Dicht bij die baar... Ik weet het. Ik ook. Ik heb alles goed onthouden. Ik ben blij dat ik u heb ontmoet. Wat ga je doen? Misschien heb ik geluk. Dat kan in deze zaak niet meer. Je hebt een goed figuur. Ik ga dat toch opzoeken. Ik wil met haar praten, zoals met u. Stijfkop. stijve kop. Vindt het eenvoudig dat ik het moet doen? Ik zal haar nummer draaien, dan weet je of ze thuis is. Je hebt het adres? Ja. Goed. Het is tegen etenstijd, dus uh, ze zal wel thuis zijn. Toch niet? Even nog. Jammer. Niets aan te doen, niet thuis. Dank u. Ik breng je naar je auto. Blijf voorzichtig. Het is Je bent zo nerveus. Rood licht. Altijd is er rood licht. Wat doe ik eigenlijk? Wat doe ik tegen de dood? De dood is eigenaardig. Onlogisch, systeemloos. Hij is overal, vlak naast me zit opgesloten tussen ijzer, staal, vijandige blikken. De dood zit in het bloed, het merg in de toevoer van lucht. Jezus, ik herhaal mezelf. Ik moet normaal denken. Komt het door haar? Door die vrouw? Het leek wel of ze macht overmaat. Ze draaide negen cijfers. Die wist ze uit haar hoofd. Rij voorzichtig. Het is spitsuur. Je bent zo nerveus. De witte doet niet mee in niets. Het lijkt zelfs of ze niets ziet, niets hoort. Dat is maar schijn. Zij hoort en ziet alles, zelfs te veel. Daar zit ze. Prachtig wit. Hoe elegant. Elke beweging is vernuft, de misgreep van de natuur. Haar wezen is te zacht om enig kwaad te doen. Oh, God, ja, ja. Negen cijfers. Die wisten uit haar hoofd.